We gaan weer een Bijbelverhaal vertellen. Het gaat over Mozes. We hebben al wat gehoord van Mozes vanmorgen. We hebben er een lied over gezongen. En we gaan nou ook een verhaal vertellen over Mozes. Het verhaal van Mozes' geboorte. En het was best wel spannend. Want het laatste verhaal wat we verteld hebben is heel lang geleden. Weet je het nog, Matthijs? Dat is een beetje gemeen, hè? Ja, dat is wel heel lang geleden. Ja. Nou, ik heb natuurlijk gespiekt, dus ik, heb, ik weet het... Hè, waar het over ging. Het ging over Jozef, weet je nog? Jozef, die was verkocht door zijn broers. Was naar Egypte gebracht. Was hij eerst bij Potifar, was hij aan het werk gekomen. Toen werd hij vals beschuldigd door die vrouw van Potiphar. Kwam hij in de gevangenis. Toen kreeg je dat verhaal... van de schenker en de bakker. Die hadden allebei een droom. Jozef werd het uitgelegd met behulp van God. En de schenker... Die mocht weer terug naar het hof. Die mocht weer wijn schenken voor de farao. En Jozef had gevraagd: Als je daar staat voor de farao, denk dan aan mij. En zeg tegen hem dat ik vals beschuldigd ben, en vals verkocht ben. Maar de schenker denkt er niet aan, Dan krijgt zijn baantje weer terug. Hij is helemaal blij. Pas na twee jaar staat er, dan gebeurt er iets. De farao krijgt ook een droom, twee dromen eigenlijk. En dan blijkt dus dat het gaat over zeven rijke jaren. En zeven arme jaren van de hongersnood. En Jozef die heeft daar een oplossing voor. En die wordt dan de onderkoning. Die wordt heel machtig. En die redt zo zijn hele volk. Nee, zijn broers en zijn vader en alle kinderen. En nu zijn we eigenlijk daar gekomen dat Jozef is overleden. Het is een hele poos erna. En er komt een farao die kent Jozef niet. Hij heeft nooit Jozef gekend... Hij zal het wel misschien gehoord hebben. Het enige wat hij kent, dat is het volk Israël en daar is hij niet blij mee. Na een tijdje waren Jozef en zijn broers en alle mensen die dus daarbij hoorden, waren overleden en er waren allemaal nieuwe mensen eigenlijk. Maar de Israëlieten kregen heel veel kinderen, staat in de Bijbel. Er kwamen steeds meer Israëlieten en ze gingen ook overal verspreiden over Egypte. Dus ze bleven niet meer in gozen, maar ze gingen een beetje naar andere plekken. En de farao die gaat zijn eigen zorgen maken. Zorgen maken dat er zoveel kinderen komen en dat de Israëlieten zo'n groot volk komen. Nou, dit is wel leuk, hè? Dit is dus Pua en dit is Sifra. Het zijn die twee voetvrouwen, althans, ze moeten ze voorstellen. Dan komt de nieuwe farao die niets wist over Jozef, blijkbaar ook niet zoveel interesse in wat er gebeurd was vroeger... dat Jozef eigenlijk het hele land Egypte gered had. En dat is niet zo'n zo plezierige farao. Dat is niet zo'n hele plezierige man. En die hoort dat de Israëlieten een ander volk zijn... en dat ze zo groot worden. En dan zegt hij tegen zijn mensen... Ja, ik heb er geen goed gevoel bij hoor. Die mensen worden zo groot. Er zijn zoveel Israëlieten. Ze worden sterker dan wij... Ze zijn groter als wij, Egyptenaren. Ja, dat gaat fout op een gegeven moment. Wat moeten we doen? Want ja, stel, stel dat we een keer oorlog krijgen en dat de Israëlieten de vijand gaat helpen. Ja, dan, dan kunnen we niks meer. Of, nog erger, ze gaan weg uit ons land en dan hebben we geen mensen meer die voor ons werken. Grote problemen. Dan had hij wat verzonnen. Weet je wat? Ik maak er gewoon slaven van. Ik wil twee hele grote steden bouwen, Pietom en Ramses. Dat waren voorraadsteden, er werden alles, alle goederen opgeslagen van de farao en van zijn mensen. En de israeliten die werden gedwongen om die steden te gaan bouwen. En ze moesten echt hard werken. Er kwamen bewakers die hun echt als slaven gingen behandelen. En wat doen ze dan? Ja, dan worden ze afgeranseld, dan worden ze met zwepen geslagen. En dat is niet prettig, hè? je kunt een baan hebben. Maar ja, als je een baan hebt, word je meestal betaald. Maar dat was in dit geval niet zo. Ze kregen eten en ze kregen drinken. Maar daar hield het dan ook wel mee op. Dus de Egyptenaren werden eigenlijk heel erg rijk. Doordat ze heel veel arbeid konden verrichten. Maar er niet voor hoefden te betalen. Maar het hielp niet. Hoe hard de Islelen ook moesten gaan werken. Er kwamen niet minder Israëlieten. Er werden steeds meer kinderen geboren. En de Egyptenaren, doordat de farao daar steeds op zat te hameren... kregen een hekel aan de Israëlieten. Wat gebeurt, hè? dat is natuurlijk ook in de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Iemand begint te roepen. Ja, de Joden zijn een verschrikkelijk volk. Dat was hier natuurlijk ook. En dat gaat bij iedereen gaat dat eigenlijk in zijn hoofd blijven zweven. Dus als je het over Isra Israëlieten hebben en de Farao die zegt iets heel negatiefs over. Ja, die Farao dat was een god. Dus die zal het wel weten. Die zal wel gelijk hebben. Dus het hele land kreeg een hekel aan de Israëlieten. En ze moesten daarom steeds harder gaan werken en steeds harder gaan werken. Stenen bakken, van klei, zwaar werkt op het land. Ze werden geslagen en geschopt zaten. Afschuwelijk. Lijkt wel heel veel op wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, hè. Dus daar hebben de joden al verschillende keren meegemaakt. Op een dag had de faro... Die had een ander plan verzonnen. En die roept die twee voetvrouwen. Sifra en Pua. En die zegt tegen hun... Ja, moest luisteren. Het lukt niet om dus die isoliette kleiner te krijgen. Ik heb een ander plannetje. Dat is een heel gemeen plannetje. Die zegt, weet je wat jullie moeten doen? Ik wil dat jullie voortaan... Als er een zoontje geboren wordt, bij de Israëlieten, dat jullie die doodmaken. Nou, die twee vrouwen, die stonden voor leven. Dat waren vroedvrouwen, die hielpen mevrouwen bij, als er een kind geboren werd, dan hielpen hun om die moeder en dat kind goed te helpen, dat dat kind goed geboren werd. Dat was hun taak. En nou ineens zouden ze dus moeten kijken als dat kind geboren was, oh, het is een zoontje, en dan moesten ze dat doodmaken. Dat konden ze niet over hun hart verkrijgen. Dat ging niet. Een meisje mocht blijven leven, maar een jongetje moest gedood worden. Dus die vroedvrouwen die vrezen ook God. En die zeiden, we doen het niet. Dus ze uh, negeren het gebod van de farao En ze gaan gewoon verder zoals ze altijd gedaan hebben. Maar ze zeggen wel tegen de vrouw: als er een zoontje geboren wordt... Ja, let op, je moet dat kind wel verbergen. Want als wij het niet doden, ja, dan komen er de soldaten... De farao die merkt dat natuurlijk. Dus die vraagt weer aan die vroedvrouw om bij hem te komen. En dan gaat echt verschrikkelijk tekeer tegen hun. Van waarom doen jullie niet wat ik wil? Mijn wil is wet. En jullie doen het gewoon niet. Waarom laten jullie die jongetjes leven? Ja, ze kunnen zeggen wat ze willen. Maar dat haalt natuurlijk niks uit tegen de farao Die is er niet van onder de indruk. Maar wie er wel van onder de indruk is... Dat is de Heere God. De vroedvrouw die zeggen... Ja, die Israëlische vrouwen, die zijn zo sterk. Niet zoals die Egyptische vrouwen. Als die een kind krijgen, dan zijn ze helemaal van de wereld. Maar de Israëlische vrouwen, als die een kind krijgen... Ja, die zijn zo sterk, wij kunnen niks aan doen. Die hebben het kind al voordat wij komen. Dus ja, we zijn gewoon te laat. We zijn gewoon te laat. En God, die heeft dat ook gehoord. En gezien. Wat die vroedvrouwen deden en wat ze zeiden. En die vroedvrouwen worden dus goed verzorgd door God... Die krijgen ook kinderen. Dus die krijgen zelf ook een gezin. Dat is mooi hè. Dat je ziet dat als je dus doet wat God zegt. Dat er dus een zegen komt. Een zegen van God. En toen zei de farao tegen zijn hele volk. Ja dit gaat gewoon fout. Dus we gaan een andere manier. We gaan dat iedereen wordt ingeschakeld. Dus als je voortaan hoort dat er ergens een kind geboren is. Dan mogen jullie gaan kijken is het een zoontje. Dan neem je hem mee en dan breng je hem naar de nijl en dan gooi je hem in de nijl. Nou, dat is natuurlijk afschuwelijk, hè? Dus wat krijg je? Dat de Israëlieten moesten heel voorzichtig zijn als ze een kind kregen. Dus ze zullen waarschijnlijk ook wel verborgen hebben dat ze zwanger waren. Maar als het kind geboren werd, ja, wat doet een kind? Gaat huilen. Dus je moet proberen om dat kind stil te houden, zodat er geen soldaten komen kijken om te kijken of het een jongetje of een meisje is. Nou, in diezelfde tijd is er een man uit Levi, die heette Amram, en die trouwde met zijn tante, die heette Jochebed. En die gaat een hele belangrijke rol spelen in het verhaal van de Israëlieten. Want die Jochebed, die krijgt een kind, een zoon. En ze zag hoe mooi dat kind is, maar dat kind is altijd mooi. En ze verstopt hem. En dat lukt drie maanden. Drie maanden lukt het om dat jongetje verborgen te houden. Maar na drie maanden wordt het eigenlijk niet meer, dan lukt het gewoon niet meer. Het is zo groot geworden, het zal ook wel harder gaan huilen, dat het niet meer lukt om dat kind verborgen te houden. Dus ze moet wat gaan verzinnen. En ze zullen in enorme angst geleefd hebben: van ja, kunnen we de buren vertrouwen? Gaan de buren het niet spoorlijk vertellen? Of misschien wel expres? Hebben de soldaten niks in de gaten? Horen ze niks? Die vrouw die verzint wat anders. Die verzint een slimme list. Ze Weet je wat? Ik maak een mandje, een rieten mandje. Dat smeer ik dicht met pek. Ik maak het helemaal waterdicht. En dan leg ik het kind erin. En dan zet ik het mandje op de nijl. Maar niet zomaar. Ze laat het niet zomaar dus de nijl opdrijven. Nee, ze weet dat er iemand is die steeds gaat wassen in de nijl. En ze doet het, ze maakt dat mandje, zoiets, hoe het er precies uitgezien heeft, dat weet je natuurlijk niet. Maar ze smeert het in met pek, zodat het echt waterdicht is. De schepen werden vroeger ook heel veel met pek ingesmeerd om het water dicht te maken, dus dat was gewoon verrader. En de zus van Mirjam, die was tien jaar ouder als Mozes, die was op de hoogte, die, die zat in het plan. En die moest op een afstandje gaan kijken... een beetje verborgen in het riet, denk ik... om te kijken of dus het plannetje... wat ze verzonnen hadden, of dat ging werken. Het moet verschrikkelijk moeilijk zijn geweest van Jochebed... om haar zoon in het mandje te leggen... en aan de rivier over te geven... en dan te kijken wat er gaat gebeuren. En eigenlijk... ja, je zoon los te laten. Terwijl hij nog maar drie maanden oud is. En eigenlijk te zeggen... Ook als een soort gebed naar God. Heer, ik kan het niet meer. Ik weet het niet meer. Nu geef ik hem over aan u. En toen kwam de dochter van de farao, Die komt er eigen wassen naar de Nijl. Dat was deze regelmatig. Met haar slavinnen. En zij is daar aan baden. En ze ziet ineens tussen het riet, ziet ze dat mandje. En waarschijnlijk heeft ze ook wel gehoord dat Mozes lag te huilen. En ze laat dat mandje halen door een slavin. Kijk, hier vindt ze het. En ze doet een mandje open en ze zag het kind. En het jongetje huilde. En ze kreeg medelijden. Geweldig, hè? Ik denk dat dat niet zomaar is, maar dat God ook in haar hart werkte. En dat God ervoor zorgde dat ze dus een zacht hart kreeg. En dat ze niet meer dacht aan al die geboden van haar vader. Maar dat ze echt alleen maar ging kijken naar het jongetje. En ze zegt, ach, het is een is jongetje Dus ze wist dat het jongetje dus gedood moest worden. Dat had haar vader gezegd. Maar ze negeert het gebod van haar vader. Ze zegt, nou, ik wil dat jongetje heel graag als mijn zoon aannemen. Want ik heb hem gevonden. Ik heb hem gevonden op het water. En toen kwam Mirjam eraan. Want die stond natuurlijk op een afstandje te kijken. Dus die komt aanrennen. En die zegt tegen die prinses, de dochter van de varo, van ja, dat kind moet nog de borst hebben. Nee, dat krijgt toch gewoon de borst. Zal ik iemand zoeken die de borst geeft? Dat was een heel normaal iets in die tijd. Dat deden die vroedvrouwen ook vaak. Dus dan gaf niet de vrouw de moeder zelf, maar dan gaf iemand anders gaf het kind de borst. Die werd daarvoor betaald. En dat was een goed idee. Dus dat vond die prinses ook. Ja, dat is een goed idee. Want zij had natuurlijk geen, geen moedermelk. Dus ze zei, nou, dat is een heel goed idee. Dat is prima. Ga maar iemand zoeken. En wat doet dat meisje? Die gaat haar moeder halen. Logisch. Dus die gaat haar moeder halen en die moeder komt en dan zegt die prinses tegen Jochebed, tegen de moeder, neem dat kind mee en voed het. En als het opgegroeid is, dan zal ik het meenemen en in die tussentijd betaal ik ervoor dat u dat kind opvoedt. Geweldig hè? Dus de moeder die kon het niet meer, dat lukte niet meer, die geeft het eigenlijk over in de handen van God. En God zorgt dat ze haar kind weer terugkrijgt en dat ze er nog voor betaald wordt. Nou, dat moet iets geweldigs zijn geweest. Dat ze zo eigenlijk van God haar kind weer terugkrijgt. En dat God zo goed is dat ze uit de slavenstand gehaald wordt. Want ze verzorgt nu de zoon van de prinses. En dat ze dus een goed leven krijgt en dat kind mag verzorgen, wat van haar zelf is. En toen het jongetje groot genoeg was, bracht die moeder Jochebed... Naar de dochter van de farao En dat moet best wel pijn gedaan hebben. Maar het mooie is dat al die tijd dat hij bij zijn moeder is geweest. Dat hij dus een opvoeding heeft gekregen naar de wetten van God. En niet naar de wetten van de farao En de prinses die noemt hem Mozes. Ik heb hem uit het water gehaald. Zoiets betekent dat. En als hij dan ongeveer zo groot is, dan wordt hij dus naar het paleis gebracht. En dan krijgt hij daar, wordt hij prins en wordt hij opgevoed in het paleis. Nou, wat zijn de leerpunten daarvan? Het volk Israël wordt steeds groter en Farao wordt bang. En angst is een hele slechte raadgever, zeggen ze wel eens. Hij gaat allerlei acties uitvoeren. De Israëlieten moeten heel hard gaan werken. Dat helpt niet, dus de Farao wil de zootjes gaan doden. De vroedvrouwen die weigeren om dat te doen. Ze worden gezegend door Java en krijgen kinderen. He, er zit direct een zegen op als je de dingen gaat doen die God van jou vraagt. Mozes wordt geboren en, geboren en verborgen door zijn ouders. Ze verzinnen een list en zetten hem in een biezermand dat op de Nijl drijft als Farao's dochter komt. En dan wordt hij gevonden en zijn moeder mag hem voeden. He, wat is God ontzettend goed voor Mozes en zijn ouders. Dat moet wel zo'n wonder zijn geweest. Dat hun hun eigen kind weer terugkregen en dat ze ook nog eens een keer beschermd werden tegen de soldaten. Want het was vanaf dat moment was het dus een prins geworden. Dat was het kinderverhaal voor vandaag.